het trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden... en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeten, wij zetten deze dienst voort door opnieuw te zingen... uit de lofzang van Zacharias en daarvan nu het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou... en wat er verder volgt in het tweede vers uit de lofzang van Zacharias. Wij stellen ons vanmorgen onder de tucht en de rijke belofte van Gods heilige wet... en de samenvatting die Jezus ons heeft geleerd en gegeven. En na het amen zingen wij op Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. 81, vers 12, na de samenvatting. Toen sprak en ook nu spreekt God al deze woorden... door te zeggen, ik ben de Heer uw God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 En vroeg hem, meester, wat is nou het grote gebod in de wet? En de Heer Jezus heeft toen tegen hem gezegd... Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart... en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is... Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet. En de profeten. Amen. Wij met elkaar bidden, Here, het is op uw uitnodiging dat wij onze mond open doen. En dat wij uw naam aanroepen. Die grote en heilige naam van u, die u ons gegeven hebt. Die over ons leven is uitgeroepen. Die u aan ons leven hebt verbonden. Op uitnodiging van u, omdat gij ons ook hier hebt genodigd in uw huis. Als gemeente naar uw naam genoemd. Dat we hier mogen zitten en staan voor uw heilig aangezicht. En ook in verbondenheid met velen die thuis zitten mee te luisteren. Zittend aan de tafel of misschien nog wel liggend op bed. Uw heilige naam aanroepen. En het eerste dat is dat wij uw grote naam danken. Dat wij u erkennen. Dat wij u beleiden. Dat u onze God bent. En dat u het bent die ons weer hebt samengeroepen hier in de kerk bijeengebracht. En dan zeggen we het opnieuw tegen u, alweer een week voorbij. Een week die niet meer terugkeert. En een nieuwe week zijn we begonnen. Maar wat is dat groot, heren, dat u ons niet zo de nieuwe week instuurt. Maar dat u ons eerst verzamelt en roept... Rond en bij dat oude boek wat er al eeuwen is. En door al die eeuwen heen hebt u dat oude boek bewaard, gedragen van generatie op generatie. En het is ook hier rondom dat oude boek dat u ons verzameld hebt. Dat is het hoofdgerecht van deze dienst, dat is het hoofdgerecht van deze dag en wij zijn gereed om dat boek te openen, maar voordat wij gaan lezen vragen wij om de leiding van uw geest, dat wij verstaan wat we lezen en vragen wij tegelijkertijd om geloof, om die boodschap van u te geloven. En dan zeggen wij tegen u dat alles bij u vandaan moet komen... zowel op als onder de preekstoel. Here neemt u vandaag, vanmorgen en vanavond de leiding. En help ons. En wij vragen tegelijkertijd of u vandaag onder ons... uw koninkrijk wil bouwen en uitbreiden... in de breedte, maar ook in de diepte... En bovenal dat wij door dat woord van u heen leren verstaan wat onze roeping en taak is. Waar u ons gesteld hebt in deze wereld om een licht te zijn. Van dat licht wat in deze weken centraal staat, in deze adventsweken. Dat wij gedenken hoe u in het vlees bent gekomen, hoe u bent geboren... Dat we er ook bij stilstaan. Dat uitzien en het verwachten van uw tweede komst. Maar dat we ook mogen weten. Dat u, o Heer Jezus Christus, nu zit in de troon. En voor ons bidt. Heer, bereid ons genadige zegen. U weet wat wij nodig hebben. U weet hoe de achterliggende week bij ons is geweest. Voor de een was het misschien wel een verblijdende week, omdat er mooie dingen zijn gebeurd. Terwijl de ander hier zit met een verdrietig hart, vol zorg en moeite. Heer, het kan allemaal zo verschillend zijn bij ons en het is ook verschillend. En het kan ons zo overstelpen dat we geen woord horen en dat het allemaal langs ons heen trekt. Maar Heer, het til ons daar uit. En, en, en scheld de bestrijders van ons hart vandaan, die er zoveel kunnen zijn, op en op onder de preekstoel. En dat uw woord gezegend wordt en dat de prediking gezegend wordt en geef ons dat we in stilheid luisteren, aan de ene kant verootmoedigend, maar aan de andere kant ons hart en hand uitstrekkend om uw grote barmhartigheid aan te grijpen. Doe niet, o God, naar ons... zoals wij met u hebben gedaan de achterliggende week. Maar vergeef onze schuld en zonde... om hem die gij gaf... om hem die wij vanmorgen mogen prediken. Hoor ons bidden en danken. In Jezus' naam. Amen. Wij openen de heilige schriften in het evangelie, zoals Lucas ons dat heeft beschreven, hoofdstuk 1. Vandaag de tweede adventszondag. En... We spraken het ook in ons gebed uit. Het gedenken van de Heer Jezus, hoe Hij naar deze wereld is gekomen. Dat staat natuurlijk ook centraal in deze weken. De vorige week stond de adventspreek in het kader van de wederkomst naar ik begreep. En ik heb het plan opgevat om uh, vanmorgen en volgende week, als de Heer ons dat geeft, twee figuren uit de adventsgeschiedenis naar voren te halen. De eerste is die van Maria... En volgende week, als de Heer ons dat geeft, van Elisabeth. Dus wij lezen Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met 38. Daar horen wij het woord van God. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden... naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit de huizen Davids, en de naam van de maagd was Maria. En de engel, tot haar ingekomen zijnde, zei... Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord... en overlegde hoedanig deze groet mocht zijn. En de engel zei tot haar... Vrees niet, Maria want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren... en gij zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden... en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid... en zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel... Hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar... De heilige geest zal over u komen... En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden... Zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth uw nicht is ook zelf bevrucht... Met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde... Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei. Zie de dienstmaakt des heren. Mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. De kernteksten vindt u in Lucas 1 vers 34 en 38a. En Maria zei tot de engel. Hoe zal dat wezen? Omdat ik geen man beken. En 38a en Maria zei. Zie. De dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Het thema van de preek is de geloofsovergave van Maria. De geloofsovergave van Maria. Wij gaan zingen met psalm 132, daarvan de versen 7. 8 en 11, Psalm 132, vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heer, die van geen wankelen weet, aan David een en dure eet. Vers 8, houd uw geslacht mijn heilverbond en het vast getuigenis van mijn mond ook. Vers 11, daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen. Zijn we ook toegekomen aan de dienst van de offeranden? De eerste rondgang is een diaconale voor de zondagsscholen en de tweede is voor de kerk, voor de verwarming... en bij de uitgang voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dan nog een aantal mededelingen. Allereerst de verkiezingen. In de vacatures zijn de volgende broeders verkozen. De vacature van Oudeling, de Heer van Hasselt, Willem Egbertstraat nummer 2. In de vacature Diaken, W van den Berg, de Doornweg 18 vacature kerkrentmeester J. Haasjes, de velde 33 en vacature commissielid K. Wusten, Visselerstraat nummer 15. Aan al deze broeders is gevraagd hun beslissing uiterlijk vrijdag 14 december kenbaar te maken. En wij hopen dat de Heere hen de vrijmoedigheid geeft om in biddend opzien tot hem de roeping door de gemeente en zo ook door de Heere God te aanvaarden. Gedenkt u ook hen die niet verkozen zijn, gemeente in uw voorbeelden? Dan wat de agenda van deze week betreft: dinsdagavond om acht uur de jongere lidmatenkring in de Regenboog. Zaterdagavond van half acht, vanaf half acht, een galaavond in het Revelation Station. Ook zaterdagavond om half acht de Advent-samenzang in deze kerk. En dit is alles onder het beding van de Apostel Jacobus, zo de Heer wil en wij leven zullen. U mag uw gave geven en wij zingen de opgegeven versen. Gemeent in antwoord op de prediking willen we zingen de lofzang van Maria, de eerste twee versen. Lofzang van Maria, vers 1, mijn ziel verheft Gods eer en wat er volgt in vers 2, want ziet ons Heer en Daan, zal elk geslacht voortaan. Gemeent in het Bijbelgedeelte wat voor ons ligt en toch wel... Neem dat maar even aan, een overbekend bijbelgedeelte. Wordt ons verteld hoe Maria, dat meisje van een jaar of zestien, toen nog... zich overgeeft aan de boodschap van Gods wegen gebracht door de engel Gabriel. Ja, wat een verschil met Zacharias... Van hem lezen wij in het gedeelte wat aan ons bijbelgedeelte voor afgaat. Dat hij die boodschap van Gods wegen juist in twijfel trekt. Ongeloof dus. Dat is even wat. Een meisje van een, van een jaar of zestien die een veel oudere man voorgaat in het ontvangen van de boodschap van de Here. De een reageert in geloof, de ander in ongeloof. Ja, om even, heel even bij Zacharias te blijven hangen. Hoe kan dat nou toch, man? Je bent notabene gepokt en gemazeld in de schriften. Een kind van God en ook een man die uitziet naar, naar de komst van de Heer Jezus. Een man die ook wandelt in de geboden van de Heer, die ook rechtvaardig is. Van onbesproken gedrag zelfs. Hoe kan dat nou toch, man? Ach gemeente, o kinderen van God. Al kennen ze de Heer al jaar en dag. Blijven geloven moeilijk vinden. Misschien is het voor u, voor jou herkenbaar. Het gaat nooit vanzelf. Dat wil ik ermee aangeven. Je hebt het niet in je binnenzak. Het is en het blijft een geschenk. Of je nou jong bent of op leeftijd bent gekomen. Intussen blijft ongeloof wel de grootste zonde voor God. Want ongeloof maakt God verdacht en dat blijft niet ongestraft of je nu wel of niet een kind van God bent. Zacharias krijgt een tegen, daar heeft hij ook om gevraagd. Een negatief teken dat hij negen maanden niet zal kunnen spreken totdat al die dingen geschied zullen zijn. Goed, dat even ter inleiding. Voor de tweede keer in een heel korte tijd wordt de engel Gabriel door God naar de aarde gezonden. En deze keer landt hij, om zo te zeggen, niet in Jeruzalem, maar in het stadje Nazareth. Is Jeruzalem dan buiten beeld? Nee, maar de aankondiging van het heil geschiet in het stadje Nazareth. Dat was ook voorzegd door de profeten. Het land van de duisternis en de schade van de dood, dat is nogal wat... Zal een groot licht zien. Uitgerekend in dat donkere Galilea, in dat verachte Nazareth... vervult God zijn belofte dat de maagd zal zwanger worden en een kind ter wereld brengen. Uitgerekend daar gaat het licht op. Uitgerekend daar breekt de heilstijd aan. Uitgerekend daar wordt de vacature vervuld die al jaar... En dag voortduurt. De vacature. Waar heb je het nou weer over? Nou ja, dat weet u toch wel. Dat die troon van David al jaar en dag vakant is. Dat het hele geslacht van David bijna is verdwenen. Dat er amper nog familie is van David. Hier en daar, her en der, nog een enkeling. Het geslacht van David, dat weet u toch wel op sterven na dood. Althans, bijna. Eén afstammeling uit de familie van David wil ik noemen... dat is Jozef, die eenvoudige timmerman uit dat stadje Nazareth... die verloofd is met Maria. Wie kent hem nou? Wie heeft er nou toch van hem gehoord? Ja, dat kan dan wel wezen. Maar hij is en blijft toch wel familie van David. Ook iemand die recht heeft op de troon van zijn grootvader David. Jozef, die is dan voor God een grote onbekende... Maar God die kent hem en weet hem ook wel te vinden. Ik zei, de familie van David is op sterven na dood. Maar juist nu komt God. Nu het aan een zijden draad bungelt, om zo te zeggen, en het bijna knapt. Gebeurt het. Het is op het nippertje, maar het gebeurt wel. Dat lijkt wel eigen aan Gods werkwijze als wij alle moed verliezen, dat God dan ingrijpt. Zie daar, daar verschijnt de engel Gabriel. Opeens staat hij daar in dat kleine huisje van Maria. Maria, wij kennen haar wel, zij is verloofd en bijna getrouwd met Jozef. Jongens en meisjes, waar zouden ze op dat ogenblik mee bezig zijn, nu die engel daar in dat huisje is? Ik weet het niet. Misschien wel met de voorbereidingen voor de, voor de trouwdag. Het zou best kunnen. Het doet er ook niet toe. Maar midden in het leven komt die engel daar bij haar. Het zal je ook maar gebeuren dat er plotseling een engel bij je staat. Het maakt in ieder geval bij Maria ook heel wat los. Het brengt bij haar een schok teweeg. In het Griek staat er dat ze door het hele gebeuren in verwarring raakt. Ze zal ze zal zwanger worden en een kind ter wereld brengen... en dan geen gewoon kind, maar het zal de zoon van de Allerhoogste zijn. Het valt ons in ieder geval wel op dat uh, Maria tot nog toe niets heeft gezegd. Pas in het 34e vers, en daar ben ik ook bij mijn tekst aangekomen... reageert ze dus op de boodschap die de engel van Gods wegen bij haar brengt. Reageert ze dus op het verkondigde woord... Want de engel is slechts boodschapper van wat God hem heeft gezegd. Niets meer, maar ook niks minder. Het gaat om de boodschap die hij brengt. Het gaat dus om het woord. En dat, dat woord dat vraagt om antwoord. Dat vraagt om geloof. Dat vraagt om instemming. Daar, daar komt het op aan. En daar komt het gemeente toch ook voor ons op aan. Het woord dat klinkt vanmorgen... En dat niet in het luchtledige, maar in een gevulde ruimte, vol met mensen, jongens en meisjes, jongeren, ouderen. Het klinkt ook bij u thuis, bij de kerkradio. En dat woord, in alle eenvoud klinkt het in uw oren, dat vraagt om geloof, dat vraagt om instemming, dat vraagt om overgave, dat vraagt om ontvangst. Eens en ja, steeds opnieuw. En u hebt dat op school toch ook wel geleerd, dat onder andere geloven een werkwoord is. Goed begrijpen, God die kan een heleboel doen. Voor u en voor mij, voor ons. Maar geloven, dat kan God niet voor ons doen. Dat moeten we echt zelf doen. Ja toch? Of... Ja, nou wordt het toch wel spannend. Hoe zit dat? Hoe gaat dat? Hoe zal dat aflopen? Nou ja, het woord is door de engel verkondigd en Maria, die reageert daarop. Wat zegt ze? Hoe zal dat zijn omdat ik geen omgang heb met een man? Met andere woorden, eenvoudig gezegd, hoe kan dat nou? Dat is het antwoord van Maria op de boodschap van het evangelie. Ze geeft dus antwoord, ziet u dat, in de vorm van een vraag. Eigenlijk, net zoals bij Zacharias. Ja, en ook op het eerste gezicht lijken die twee vragen op elkaar. Lijken ze identiek, lijken ze broertje en zusje. Hoezo? Nou, ja, Maria die komt ook net als Zacharias met de feiten aandragen. Welke feiten? Welke feiten? Nou, het eerste feit is dat er van de familie van David bijna niks meer over is. Daar kun je echt niet omheen. Bijna geen familie meer over. Er valt bijna niks meer van te zien. Slechts een twijgje, een loodje, daar heeft Jezaja het over. En het tweede feit is, daar komt ze mee aandragen dat zij geen omgang heeft met de man. Ook niet met Jozef Dus. Dus een zwangerschap is uitgesloten. Tegenwoordig wordt er wat vreemd tegen aangekeken. Want vandaag wordt er toch gezegd, ze is toch verloofd. Ze heeft toch een vaste relatie. Maria en Jozef, die zijn toch zeker van elkaar. Ze zullen nu toch zeker wel... Nee, het mooiste bewaren ze voor het huwelijk. Conclusie, Maria komt dus met harde feiten aandragen die met de handen zijn te tasten en met de ogen zijn te zien. En wees eerlijk, ze vallen niet te ontkennen. Je kunt er niet omheen. Maar nu gemeente, het wonder, een dubbel wonder in dat hoe kan dat nou? En in dat dat kan toch niet? Dus in die onmogelijkheden van Maria uit klinkt dat woord van God. En gij zult een zoon waren. Gij. Wat doet de Heer nou? Nou allereerst komt de Heer terug op zijn gegeven belofte. En dat is inmiddels al eeuwen geleden. God zegt die belofte van een zoon. Die wordt Maria nu werkelijkheid. Wordt nu vervuld. In die werkelijkheid van hoe kan dat nou. En in die werkelijkheid van dat kan toch niet. Dat kan gewoon niet wat die notie ons te zeggen heeft. Dit gemeente dat God geen rekening houdt... met hoe kan dat nou en dat kan toch niet. God houdt dus geen rekening met onze feiten. Ook niet met de feiten waar wij tegen oplopen. God houdt geen rekening met wat wij concreet zien... Ervaren voelen van de vervulling van Gods beloften in ons leven. Daar vraagt de Heer helemaal niet naar. God vraagt slechts één ding. En dat is restloos vertrouwen, overgave, ontvangst. De Heer vraagt niet eens of wij er aan toe zijn of zo. Of het bij ons kan, of het uitkomt, of wij er klaar voor zijn. Wat gebeurt er? Dat woord klinkt. In onze onmogelijkheid. In onze onmacht. Ook in onze onvruchtbaarheid. En God vraagt om dat kale, dat naakte woord van hem te geloven. Zonder dat je, dat je er wat van ziet. Zonder dat je er wat van voelt. Zonder dat je het ervaart. Het is waar. Die gegeven belofte die kan van Maria uit niet worden vervuld. Want om een kind ter wereld te brengen... heb je als vrouw een man nodig en andersom trouwens ook. En om tot gehoorzaamheid aan dat woord van God te komen... hebben wij geloof nodig. En dat hebben wij niet op zak. Of u wel. Wij botsen gemeente vaak met Maria... Op de feiten van dat kan niet. En de feiten liegen niet. Hoe kan er nou een kind worden geboren als man en vrouw geen omgang hebben met elkaar? Hoe kan ik nou God op zijn woord geloven als de Heere zelf zegt dat het geloven geschenk is van de Heilige Geest? Van onszelf uit niet kunnen geloven. Van onszelf uit kunnen die beloften van God niet worden vervuld. Maar gemeente, dat lees je in datzelfde Bijbelgedeelte. Wat nou bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij God. En hoe komen we nou zo ver in ons leven dat we die boodschap geloven... dat we ons daaraan overgeven, dat we daarmee instemmen, dat we die restloos ontvangen... Hoe kunnen nou die beloften van God in ons leven vervuld worden? Gaat dat vanzelf? Nee. Dat geschiet gemeten door het woord en de werking van de geest. Zo doet God dat. Zo deed hij dat toch ook in de schepping, hebben wij de laatste weken met elkaar beluisterd. God schiep toch een hemel en een aarde waar die er niet was... God die schiep toch licht terwijl er geen licht was. God maakte toch een dak boven ons hoofd terwijl er geen dak was. God schiep toch leven waar geen leven was. Gemeente, wat uit Gods mond komt, wat Hij belooft, dat wordt vervuld. Hij gaf zijn belofte van de beloofde Zoon en God vervult die in dat hoe kan dat nou... En dat kan toch niet? Hoor maar hoe God zijn woord vervult. Hij laat het Maria verkondigen. De Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Hoe heeft de Heilige Geest dat leven dan gewekt... Nou, dat houdt God voor ons verborgen. Mag het? Maar het is wel gebeurd. Het is geschied en daarmee is het heilsgeschiedenis. Nee, het is ook geen normale zwangerschap. Want de man is buitenspel gezet. Dat wil zeggen, wij als mensen zijn uitgeschakeld. En daarom kan het kind dat uit Maria geboren zal worden dat heilige genoemd worden. En zo doorbreekt onze God de visieuze cirkel van de erfzonde. In Job 14 wordt er gevraagd... wie zal er een reine geven uit een onreine? En dan luidt het antwoord geen één. Maar hier gebeurt het. In de onmogelijkheid dat Maria straks een reine zal geven... terwijl zij onrein is, want zij is... zij was net zoals wij, zondig en schuldig. Maar de aller, he, Allerhoogste geeft de Heilige Jezus... uit een gewone jonge vrouw. In die weg is de heiland geboren. Terwijl hij God was en God bleef... hulde hij zich in ons pakje... Van vlees en bloed. Over een wonder gesproken. Kijken we er nog van op vanmorgen? Hoezo? Is dat dan bijzonder, dominee? Nou ja... Wij zaten toch gevangen in die visieuze cirkel van zonde, dood en dom. Die heeft God hier doorbroken. Weet je dat? God schiep zelf een zoon. Zonder ons, maar wel voor ons. En met deze scheppingsdaad hield God geen rekening met onze gevoelens van hoe kan dat nou? Dat is nou om zo te zeggen het vreemde van het evangelie. Dus voor de Jood een ergenis en voor de Grieken is het dwaasheid En voor u, voor jou, niks bijzonders. In ieder geval voor degene die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid. Toen en vandaag. Hoe kan dat nou, zo vraagt Maria. Je zult zwanger worden in die onmogelijkheid, omdat God het zegt. En God is een man die wat kan, schrijft Koolbrugge ergens. Want geen woord en geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En nou een spannende vraag. Zal Maria dat woord van God nou geloven? Want laten we ons nog eens proberen in te leven in de situatie van Maria. Nog niet getrouwd. Heeft dus nog geen omgang met een man. Als ze zwanger raakt zonder toedoen van, van Jozef. Dan heeft ze toch heel wat uit te leggen. Hoe zal Maria zich moeten panseren tegenover Jozef? Hoe zal Maria zich moeten verweren die ook de praatjes zullen doen in, in, in Nazareth en omgeving? De mensen toen waren niet anders dan vandaag. Ja, ik weet niet of het bij u spant, maar in het huisje van Maria spant het. Het spant opnieuw in de heilsgeschiedenis. Want het heil, dat hangt om zo te zeggen aan een zijde draad. Breekt het of houdt het het? Want als Maria de boodschap van het heil niet gelooft, gemeente, dan gaat het feest niet door. Hoe zal dat aflopen? Ah, oh, wacht even gemeente. Het heil hangt gelukkig niet van Maria af. Dat is het wonder, maar het heil hangt aan God. Aan de gouden draad van Gods trouw... en aan de gouden draad van zijn belofte... aan de gouden draad van zijn genade... en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon ter wereld brengen... en je zult zijn naam noemen Jezus. Maria zegt, hoe kan dat nou? En toch, het woord dat ze hoort... Dat wint het van dat hoe kan dat nou en dat kan toch niet. Het woord overtuigt haar van de feiten die strijden met de belofte van de beloofde zoon. Zie daar gemeente de kracht van het woord. Dat woord dat krijgt impact op haar hart. En zo geeft ze zich daaraan over. Zoals een kind zich wel eens laat vallen in de armen van, van moeder of vader. En dat terwijl ze op dat ogenblik er niks van ziet... er niks van voelt en er niks van ervaart. Dat is geloven. Op bijbelse wijze althans. Niet zien, niks voelen, niks ervaren. En je toch daaraan overgeven. Omdat u het zegt, Here. Waar die overgave vandaan komt... tovert ze dat uit haar, uit haar jurk... Zie daar het wonder van de heilige geest Dat is een onverklaarbaar geheim Maar het woord klinkt Het legt beslag op je Je wordt er door ingewonnen Je wordt er door overtuigd Het gebeurt gewoon En toch is het ongewoon Weet u waar ik het over heb? In dat het kan toch niet van mijn kant. In onze onmogelijkheid, in onze onvruchtbaarheid, in onze onwil en onmacht, in onze dood schenkt God geloof en schept God leven. Eén ding weet ik, zei die blindgeborene, dat ik blind was en nu zie hoe het gegaan is mensen, dat weet ik niet, dat kan ik ook niet uitleggen, kan ik ook niet verklaren, maar één ding is helder... Ik was blind en nou zie ik. Weet u waar ik het over heb? Dat in dat, hoe kan dat nou van ons, God ontsteekt de vlam van het geloof. Zoals je met een aansteker een kaars ontsteekt. Het wonder gebeurt daar in de regelgemeente waar wij zeggen het kan niet. Is dat ook herkenbaar? En Maria zei, zie de dienstmaagd des heren, mij geschieden naar uw woord. Dat is haar tweede antwoord op het woord. Dat is ook niet veel. Nee, een paar woorden. Maar het is wel alles. Je hoort hier het amen van het geloof. Meer niet, maar ook niks minder. En dat is kennelijk voor God genoeg. Voor ons mensen is dat vaak te weinig. Te smal, te kort, maar voor God is het genoeg, als u dat maar weet. En weet u wat me opviel? Als je goed kijkt naar vers 38 en ook het vervolg van het hoofdstuk in herinnering roept. Dat Maria niks van zichzelf vertelt. Niks, geen ervaringen of zo, geen redeneringen ook. We horen haar straks wel zingen, psalmen zingen. Mijn ziel maakt grote heer. En mijn geest is verrukt over God, mijn bevrijder. Want hij heeft de vernedering van, van zijn dienares aangezien. Ja, als God zijn beloften in je leven vervult. Wie gaat er dan redeneren? Dan kun je toch alleen maar zingen. Zingen van God. Ja toch, of u niet. Zie de dienstmaagd des Heer. Letterlijk zie de slavin des heren. Maria die onderwerpt zich hier niet als moeder... maar als slavin aan het woord. En daaruit spreekt haar gehoorzaamheid en nederigheid... tegenover haar meerdere, tegenover haar God. Ze zegt eigenlijk gemeente... Heren, laat het gebeuren zoals u het zegt. Weet u wat er in de Latijnse vertaling staat, in de vulgaat dat ze haar fiat geeft nou als iemand zijn fiat over iets geeft dan is hij of zij het ermee mee eens hè? met de gang van zaken Maria geeft haar fiat is het eens met wat God van plan is ze stemt het toe ze geeft zich eraan over zie hier is uw slavin net zoals bij Abraham zie hier ben ik ik ben bereid om uw heil te ontvangen. Ik ben bereid om, om uw zoon te dragen. Ik ben ook bereid om hem ter wereld te brengen. En gemeente laten we over die geloofsovergave van Maria niet gering denken. Want die zwangerschap heeft wel verregaande consequenties. Ik zei daar net ook al wat van. Want Jozef die zal er niet veel van begrijpen dat Maria zwanger is. Hij heeft ook het plan opgevat om haar te verlaten. En de mensen in de omgeving van Maria zullen het hunnen ervan denken. En dat zal ook niet zoveel moois wezen. Wat ik ermee zeggen, wil is dit gemeente. De overgave van Maria aan het woord. Haar fiat. Om de Heer Jezus te ontvangen in haar schoot. Betekende niet alleen de aanvading van het heil. Maar ook aanvading van de smaad van Christus. Van Zijn lijden. Wanneer dat voor het eerst naar voren komt. Nou, eigenlijk al heel snel. Als je het kerstevangelie opslaat, dan lees je in het Kerstevangelie omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Voor hem, driepoot. Nee, voor twee tweepoot. Voor hem, voor Jezus, dat begrijp ik. Maar er staat omdat er voor hem geen plaats was. Wat betekent dat? Gemeente, wie door hem, tot hem is getrokken... en op hem wordt betrokken ontvangt niet alleen de zaligheid, maar deelt ook in zijn smaad, in zijn lijden. Dan moet je er maar op rekenen dat er geen plaats voor je is. In de wereld, ja dat kunnen we begrijpen, maar vaak in de kerk en binnen de gemeente nog minder. En binnen je familie, je gezin, je huwelijk. komt daar ook veelvuldig voor. Hoe schrijnend, hoe pijnlijk en hoe verbijsterend het ook is. Het zou kunnen zijn dat u of jij dat herkent. Moet je niet vreemd van opkijken. Dat zit op hem vast. Ze moeten hem niet. Ze moeten ook u niet. Ze moeten ook jou niet. Dat lees je toch ook verder in het Kerstevangelie: dat Simeon zegt dat er een zwaard door haar ziel zal gaan. Ook een stukje aanvaarding van het lijden van Christus. En Paulus die heeft het er ook nog eens een keertje over. Maria had ook voor die gevolgen kunnen terugschrikken en zeggen tegen Gabriel: laat maar, laat maar zitten. Dat is mij een beetje te veel van het goede. Ze doet het niet. Ze geeft zich eraan over. Ze is gehoorzaam. Ze is bereid. Ook tot kruis draagster. Een gemeente wie, wie de feiten van dat kant toch niet sterker laat wegen... dan Gods beloften... die wordt evenals Zacharias met stomheid geslagen. Maar wie het waagt met de belofte... En die ontvangt, die ontvangt ook de bemoediging later. Want later zal Maria te horen krijgen van Elisabeth. Zalig zij, die heeft geloofd. Wat een les ook voor ons. Zo hoor je Maria, hier ben ik, heer. Mij geschieden naar uw woord. Je hoort slechts het amen van het geloof. Zoals u het zegt, zoals u het belooft. Zo is het, zo is het goed, heer. Moet je eens horen zingen. Mijn ziel maakt grote heren en mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken. Omdat hij de nederheid van zijn slavin heeft aangezien. Hoor je hoe nederig Maria dat heil ontvangt. De zaligheid en ook de smaad. Ze laat zich nergens op voorstaan. Ze is slavin en ze blijft dat. Inderdaad, hoogmoedigen worden door God verstrooid en machtigen van de tronen afgeworpen. Maar nederigen die worden verhoogd. Wat dat zeggen wil, dat het woord toen en vandaag altijd nog de laagste plaats opzoekt, net zoals het water. Het woord gemeente dat zoekt de diepte. Het zoekt het nederige, het schamelen, het kleine, het schuchtere. Daar nestelt zich het heil. Daar nestelt zich de zaligheid. Daar komt de vergeving. Daar komt ook de blijdschap. Het woord zoekt niet het hoogmoedige. Daar kan ze niet eens bij. Aan hoogmoedigen kan God niks kwijt. Aan mensen die eerst willen zien, willen voelen en ervaren ook niet. Laat het u gezegd zijn. Het woord zoekt het nederige. Het schamele, het kleine, het ootmoedige. Tot hen spreekt de Heer, op deze zal ik zien. Op de nederige en de verslagenen en die voor mijn woord beeft. Daar wordt het feest. Daar wordt het kerstfeest. Daar wordt het Christusfeest. Daarom laat je toch zeggen: Door deze boodschap. Heer, u bent een God die uw belofte vervult. Dat lezen in uw kast En het geschiedde in diezelfde dagen. En het geschiedde als ze daar waren, dat de daden verkeerd werden, dat ze waren. En Maria baarde haar eerste voor het zoon. Ook voor mij. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer, uw naam zij geloofd en geprezen dat wij vanmorgen bij elkaar mochten wezen. Om, zoals we dat vroeger noemden, onze godsdienstoefening te houden. Uw woord heeft in ieder geval, in ieder geval geklonken. En wij bidden daarover om uw zegen. En daarmee hebben we alles gezegd en ook beleden. Dat het van u afhangt. En dat u het ook geeft. Door de verkondiging. Heren, wij bidden ook voor onze zieken. Wij bidden voor mevrouw Westrik. Die nog opgenomen is in de wezenlanden. Die daar enkele weken verblijft. En die... Misschien morgen wel naar huis mag. U hebt haar bewaard en gespaard en gedragen ook door de onverwachte dingen heen. wil haar sterken naar lichaam en geest en haar goed en nabij zijn, ook haar man. Heren, wij bidden ook voor mevrouw Seine, die nog opgenomen is en die nu een paar dagen thuis mag wezen... U weet van de grote zorgen die er zijn, van de moeite, ook van de teleurstelling en van het verdriet. Wij bevelen haar, hem, ja dat ganse gezin in uw handen. We danken u dat u mevrouw van de Velde weer hebt doen laten ontslagen uit het ziekenhuis. Dat ze verzorgd mag worden in de amandelboom. Wees ook haar daar goed en erbij als ze daar zal revalideren. Heren we bidden voor onze gehandicapten lichamelijk en geestelijk... en die in liefde om hen heen staan. We bidden voor degenen die worden verzorgd in de zorgcentra. We bidden ook voor onze mensen in de hazelaar. We bidden ook voor onze eenzamen... voor onze drouwdragenden die het moeilijk hebben met zichzelf of met, met anderen. Degenen die in de kerk zitten of thuis meeluisteren... die grote zorgen hebben niet weten hoe ze het aan moeten pakken, hoe ze het erbij om moeten gaan. Bidden voor hen waar verdriet is gekomen. Voor onze alleenstaanden. Heren, wij bidden ook in bijzonder... voor onze jongens en meisjes. Voor onze jonge mensen, voor onze ouderen, voor de ouders. Heren, wij bidden ook voor de verkozen broeders. We dragen hen aan u op... Met allen die bij hen horen, geef ze licht en zicht om met u de beslissing te mogen nemen. Dan zal het ook vrede zijn en dan mogen ze er ook zeker van zijn dat u daar uw gunst over gebiedt. Heren, we bidden voor de wereld waarin wij we leven. Er is zoveel nood en zorg en verdriet. Ook zoveel uitzichtloosheid, oorlogsgebieden, haat, onvrede, onrecht... Ontfermt u zich. We bidden voor uw volk Israël, voor de vrede van Jeruzalem, voor de bekering van uw volk, voor het werk van messias beleidende Joden onder eigen volksgenoten. Heren, doe hen op uw naam vertrouwen, want u leeft en u regeert. Wij bidden voor de wereldwijde kerk, ook de kerk in de verdrukking en in de vervolging. Bewaar ze in uw naam. Gedenk aan onze overheden, ons vorstenhuis, de regering. Wees met ons land en volk. Wees ons alstublieft genadig. Dat hebben we nodig. En laat uw koninkrijk komen met kracht. Door Jezus uw Zoon. Amen. Slotsang is opnieuw de lofzang van Maria. En wij zingen nu de versen 3 en 5. 3 en 5 uit de lofzang van Maria. De zegen des Heeren, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.